Burgemeester Abu Taleb benadrukt dat de nieuwe antiterreurmaatregelen passen bij het huidige dreigingsniveau. Er zijn volgens hem geen concrete aanwijzingen voor een aanslag. In Geleen is vanochtend een lid van motorclub Satudara opgepakt. Een Limburg schrijft dat hij wordt verdacht van afpersing en zware mishandeling. De 31-jarige man zou in 2015 een vrouw uit Geleen thuis hebben mishandeld. Ze liep daarbij zware verwondingen op. De politie gaat ervan uit dat het slachtoffer en haar man zijn afgeperst door Dara voordat de mishandeling plaatsvond. Er worden meer aanhoudingen verwacht.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 Tijgen? Wat zegt u? Doe mijn microfoon tijd. Ja, natuurlijk. Wat dacht jij dan? Dat is wel belangrijk. Ik had schuif... het schuifje nog niet overgezet. Kan ik niet sidekicken? Nee. Schop, schop maar opzij. Dat is goed. <laughs> Dames en heren, goedemiddag. Dit is uh, Sien van Zandvoort. Dit is natuurlijk Zandvoort Lut. Het is vandaag 30 augustus. En. Uh, ja, we gaan weer los. Om het zomaar eens te zeggen. Op deze wat sombere... Uh, wat een contrast met gisteren. Hè? Gisteravond zat ik nog in de tuin. Dat ga ik nog niet doen. Het is een beetje donker buiten. Je zou bijna denken dat het nacht is. Maar ja, we hebben hier de kaarsjes aangestoken. Dat geeft een leuk sfeertje. <lacht> nou ja, dat lieg ik natuurlijk. Want we hebben helemaal geen kaarsjes. Nee. Ah, nee. Beb is er ook. Goedemiddag, Beb. Goedemiddag, Ruud. Goedemiddag, beste luisteraars. Ja. Het is heerlijk weer toch om radio te luisteren. Om radio te luisteren is het weer? Ja, natuurlijk. Je kan niet beter doen zelfs. Gewoon ra radio luisteren. Gewoon radio luisteren. Been op de bank en luisteren, radio luisteren. We hebben weer veel leuke dingen vanmiddag. We hebben natuurlijk uh, artiest in het licht. En dat zijn er weer een paar vandaag. Ja, ik geloof dat we er drie hebben. Ja, ik heb er geloof drie zelfs die vandaag jarig zijn. Zo, jongen, jongen. Er is er geen één overleden vandaag. Oftewel op deze datum. Dat, uh, nog dat niet. Niet, nog nee, niet? Nee, nog niet. Maar in ieder geval. Maar we hebben er wel drie die jarig zijn. En uh, die gaan we dus ook even draaien vandaag. Hè, als artiest in het licht. Jawel! En uh, voor de rest, uh, nou ja, we hebben straks het tweede uur. Natuurlijk het cultuur. Oftewel, het cultuuruur. En uh, dan gaat Beppi weer van alles vertellen over tentoonstellingen, muziek, theater. Weet ik niet wat er allemaal aan culturele uitspattingen plaatsvindt in de regio Kennemerland. En zoals u weet, hier loopt van Beverwijk tot en met uh, ja, Zandvoort. Het is allemaal Kennemerland. Dus, maar uh, ja, Zandvoort zelf, dat komt regelmatig aan bod. Maar Kennemerland, dat u ook iets uh, weet van buiten de plaats. En het komend weekend is het natuurlijk historische Grand Prix. Oeh, dat is zo leuk. Al die oude auto's. Te gek is dat. Jammer dat ik zaterdag wat moet doen. Anders was ik wel komen kijken. Bij de parade door het dorp. Maar dat is wel Dat is zo leuk. Maar goed, dat is zaterdag was. En wij gaan. Het is nu pas woensdag. En we gaan dus gewoon lekker muziek draaien. En u voorzien van informatie. We ook nog even een gesprek met iemand van de Geluksroute. Om kwart voor één is dat. Uh, gaan we nog even bellen met... Uh, Nel Werkman heet ze geloof ik. Nel Kerkman. Kerkman. De beroemde Nel Kerkman. De beroemde Nel Kerkman. Ja, ja, ja. Nou, die hebben we straks om kwart voor één in de uitzending. Gaan we even bellen. En dan komt het allemaal uh, helemaal goed. Uit. En nu... Muziek! Unconditional... Nick Milvey. Light is shining in your star, and it's back in my heart again. Saying that you do in the visible, loving inside you, it's nothing to know. But knowing that you are, and the Venus light is shining in. getinte muziek maakt. Nick Mulvey heet die. En, um, ik vind dat hij het wel lekker doet. Gewoon lekker uh, relaxed muziekje zo voor de woensdagmiddag. En dat heet Unconditional. Jawel. En het is helemaal nieuw. Nieuw, nieuw, nieuw, nieuw. Ja. Geldt trouwens ook voor de volgende plaat. Die is ook helemaal nieuw, nieuw, nieuw, nieuw. Ja. J.P. Cooper heet deze manier. En die wacht. En hij wacht. Wait. I had a dream of your mind. Carried a wave of happiness. Opened my eyes and we're hanging on tight. To a sinking ship. And I'm losing grip. different frequencies and I see you less frequently time after time we just pass in the night we're a sinking ship you can't let go J.P. Cooper heet deze meneer. En uh, het liedje dat heet Wait. En ja, het is een beetje een relaxed begin vandaag. Dat is ook wel eens lekker. Ik kan er heel heftig op beginnen. Maar dat gaan we nu wel doen hoor. Want onze 3-in-1 van vandaag, die swingt als een trein. Dat kan ik u vast vertellen. 3-in-1. Dus, uh, ja. Het is er tijd voor. En we gaan het doen. Let u maar op. Daar komt hij. 3 in 1 in En die is vandaag van Bill Wyman. ik zie ook dat uh, je mede-presentatrice een drumster is, hè? Ik <laughs> zat toch op die tafel te rammen. <laughs> maar de microfoon stond uit. Ja, ja, ja, ja, dat wel <laughs> natuurlijk. Maar wat zie ik dat lekker, zeg. Bill Wyman's Rhythm Kings en... Uh, Bill Wyman, oud bassist van de Rolling Stones natuurlijk. Maar uh, toen hij daarmee stopte, uh, heeft het een tijdje rustig gehad. En toen is hij uh, lekkere muziek gaan maken met allemaal vrienden. En er kwamen vaak beroemdheden langslopen. En uh, zo maakten ze heerlijke, uh, fantastische rhythm and blues muziek. Nou, uh, dit waren drie nummers daarvan. Uh, helemaal geweldig. Het eerste nummer dat heette Boeri Oeri. Dat is ook, volgens mij, ook van de, van de Commodores. Of van een, nog zo'n ander beentje. Maar in ieder geval, ik vond het wel een hele lekkere versie. Het tweede nummer was een cover van George Harrison een nummer uh, Taxman. Ook oh, vreselijk lekker om te horen. En het laatste nummer, dat heette Cadillac Woman. Ja, vrouw met een cadillac. Wie wil dat nou niet? Dus, uh, lekkere muziek van uh, de heer Bill Wyman dus. En uh, in onze 3-in-1... en uh... eh Ja, we gaan even naar de even kijken. We laten het toch. Ja, oh, we moeten naar het nieuws. Regio. bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door... WebSferis. Goedemiddag luisteraars. Gisteravond rond half negen... is een man zwaar bebloed aangetroffen in een woning... in een pand aan de Hoge Weg. De hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, waren snel ter plaatse. De man had veel bloed verloren en is in kritieke toestand... en met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Toen de politie arriveerde was er een persoon bij de man die een zeer verwarde indruk maakte. Hij is aangehouden en meegenomen naar het politiebureau dat aan de overkant van de straat is. Vanmorgen bereikte ons het bericht dat de man het slachtoffer te zijn, blijkt te zijn neergestoken. Hij is geopereerd en volgens de politiewoordvoerder vecht hij voor zijn leven. Vanmorgen is op het Van Zeggeleplein in Haarden een fietser onder een vuilniswagen terechtgekomen. Daarbij raakte het slachtoffer ernstig gewond. De fietser is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, meldt een politiewoordvoerder. Omdat het niet duidelijk is hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren wordt er momenteel onderzoek gedaan op de plek. Daardoor is het plein afgesloten en ook de bussen die normaal over die weg rijden zullen een andere route moeten nemen. Dat ligt de woordvoerder toe. Tot zover moeilijk nieuws. Wat vrolijker nieuws voor dit weekend is dat volgend weekend om 10 september aanstaande... Loveland terug is in Zandvoort. Loveland is al meer dan 20 jaar terug op de plek waar het ooit allemaal begon. En dat wil het vieren met de bewoners van Zandvoort. Door de 20-jarige ervaring organiseert Loveland dit evenement... met de grootst mogelijke zorg voor de omgeving en haar omwonenden. Het is een geweldig evenement voor muziekliefhebbers... en speciaal voor Zandvoorters... Het evenement wordt duurzamer georganiseerd. Onder meer door het gebruik van ecobekers En een deel van de opbrengst gaat naar Stichting Noordzee. Op die manier draagt het evenement bij aan een schone Noordzeekust. Met een strakke organisatie en een fantastische locatie... en artiesten op de bovenste plank belooft Loveland Beach... een grandioos succes te worden. Wil je getuige zijn van Loveland? Dan, wees er dan snel bij, want zolang de voorraad strekt... kun je kaarten krijgen... Voor bewoners is het namelijk zo dat twee kaarten voor de prijs van één worden verstrekt. Maar je moet wel bewoner van Zandvoort zijn. Alles is na te lezen op http lovelandbeach.com... bewoners van Zandvoort slash Er wordt van 4 tot 8 september... Uh, vinden de werkzaamheden plaats op de Zandvoortseweg. Er wordt gewerkt in de drie nachten tussen twaalf en zes uur. Wij vermelden dat maar... Er is een omleiding via de Zwart-Bentveldseweg... voor het verkeer van uit Zandvoort. En bus 80 rijdt in beide richtingen over de Zandvoorterweg. Tot zover het nieuws van het regionale nieuws van half 1. ZFM Luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Voor vandaag woensdag is er veel bewolking. Dat kunnen wij waarnemen. En vooral in de ochtend was er erg veel regen. Er is een matige tot vrij krachtige noordoosterwind. En de maximumtemperatuur komt vandaag niet boven de 19 graden. Dit, dit is het weer, maar kijkt u vooral omhoog. Want hier in Zandvoort is het best nog mild.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 En dat was Dolly Parton natuurlijk. De queen of country music. Om het zo maar eens even te zeggen. En, en dat nummer 7. 9 to 5.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 still somehow It's cloud illusions I recall I really don't know clouds At all Moons and dunes And fairies weird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 I really don't know love I really don't know love at all mm -hmm. Tears and fears And feeling proud To say I love you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 Ik I really don't dat was ja, dat was een uh, prachtig extra sidekick liedje. want mijn laptop ging even de fout in, maar dat maakt niet uit. Uh, in ieder geval gewoon gezellig. Johnny Mitchell. En het was waarschijnlijk een remake van dit nummer, want de originele versie klonk iets anders. Een Prachtig liedje, Both Sides Now heette het. En uh, we gaan het eventjes, uh, we gaan even een gesprekje voeren, dames en heren, met uh, Nel Kerkman. Die hebben wij aan de telefoon, is dat zo? Wij hebben Nel Kerkman, als het goed is, aan de telefoon, want het gaat over de landelijke geluksroute. Ik zou zeggen, laat ik me in verbinding stellen met Nel, die kan ons er alles van vertellen. Ja, goedemiddag. Goedemiddag Nel, hartstikke leuk dat je even ons te woord wil staan. Ja. Ik vertel even aan de luisteraars: er bestaat een landelijke geluksroute en Nederland, uh, Zandvoort, ja. doet voor de tweede keer mee. Ja. In het programma, hè, ZFM Zandvoort heeft er al eerder aandacht aan besteed, maar in het programma staat voor aanstaande zaterdag in de bibliotheek tussen. 11 en 14 uur kun je aan de hand van foto's over oud-Zandvoort... je herinneringen delen met Nel Kerkman. Nou Meteen zat ik rechtop, want ik lees je stukken in de Zandvoortse korant graag. Die gaan over het verleden van Zandvoort. En toen vroeg ik me af, wat kunnen wij verwachten... en hoe kwam Nel ertoe om dit met ons te willen delen in de bibliotheek? Nel, hoe kwam je ertoe om met ons in het verleden van Zandvoort te duiken... aanstaande zaterdag? Dat klopt allemaal wat je zegt. Ja. Voor mij is het ook een duik in het diepe. Ja. Nou, dat is wel kenmerkend voor het weer, hè? <laughs> om een duik te nemen. Nou, we hebben in ieder geval straks een diepe om in te okay, duiken. ja. <laughs> maar voor mij is het ook de eerste keer. Ik heb dus uh, vorig jaar niet meegedaan. nee. Uh, ik was het wel voor plan, maar dan meer met uh, schilderen. Want dat is ook een uh, hobby van me. Mm -hmm. en, uh, en toen dacht ik, ja, er wordt toch al veel aangeboden, uh, creatief uh, aangeboden. In die ja. uh, hele geluksroute. Mm -hmm. Want ik ben niet de enige die zaterdag... Uh, nee, nee, nee. Ik vertelde al, er is bij Z ZFM ook al veel aandacht aan besteed. Ja, klopt. En toen dacht ik, ja, hoe kan, wat kan ik nou... Wat maakt mij nou gelukkig en hoe kan ik nou iemand anders... mijn geluk delen met iemand anders? Ja. En mijn passie is gewoon, nou ja, oud-Zandvoort. Ja. En ik heb heel veel foto's. En voor de krant zoek ik inderdaad ook heel veel foto's uit. Ik maak dan een rubriek uh, wat uh, altijd, vind ik zelf, uh, best wel gezellig is. Is ook zo. Ja. Um, ja, in, ik, ik hoor je ook zeggen... Het, het aspect van het geluk aanstaande zaterdag in de bibliotheek is het delen. En daar moet ik om glimlachen, want ik ben recent verhuisd. En toen kreeg ik ook nog van kennissen een tegeltje. En daar stond dan op, um, het geluk is het enige wat vermeerdert als je het deelt. En ik denk dat dat ook heel typerend is voor aanstaande zaterdag. Nou, ja. je, je brengt beelden mee. Ja, dat uh, mogen ja. mensen ook beelden meebrengen? Dat mag ook, dat, dat zou ook heel leuk zijn, want uh, mijn intentie is eigenlijk om uh, een soort wisselwerking uh, ja. te krijgen. Ja. Een verhaal losmaken bij een herinnering, ja. die ik eventueel weer kan gebruiken uh, ja, bij mijn uh, rubrietje Zandvoets Verleden. Ja, ja. Dus nou. ja, het zijn foto's, herkenbare foto's, niet echt hele oude foto's uit 1800, die zal ik ook wel bij me hebben. Het zal ons niet echt lukken om daar nog mensen voor te vinden om nee. het met ons te delen, hè? Nee. <laughs> maar misschien heeft opa ooit eens een keer een verhaal ja. verteld. Ja, zeker. Of oma, dat kan ook natuurlijk. Ja. En uh, dan uh, heb je toch weer een dubbele herinnering, hè, aan je opa of oma. Ja. En aan het gebouw of je huis of ja. de straat. En, en, er, en er is nog zo weinig van ons prachtige gebouwen en, en uit, uit die tijd. Dus... Nou, dat valt best mee. Oké. Okay. Want ik doe ook, ik ben ook, uh, regel ook de Open Monumentendagen... Uh -huh. In Zandvoort al jaren. Ja. En die komt volgende week eraan, 9 september. En dan hebben we een quiz. Uh, met foto's van huis en panden en dingen. Die er nog zijn. Jo. En die dus nog van het verleden er waren. En nu er nog zijn. Nou, dan hoef ik je daar volgende week niet over te bellen. Want dat heb je mooi al verklapt. Nou, ja. misschien is aanstaande zaterdag in de bibliotheek... zelfs een beetje een voorschotje daarop. Een voorschotje, ja. Dus uh, lieve luisteraars, duik in de fotoboeken. Haal foto's van de ouderlijke woning... of de woning waar opa en oma leefden tevoorschijn... En ik ga aanstaande zaterdag naar de bibliotheek in Zandvoort. Vanaf 11 uur is daar Nel Kerkman. En ik durf te wedden met een kopje koffie. Omdat ze delen, delen van herinneringen zo gelukkig maakt. Ja, ik hoop iedereen gelukkig te maken. Hartstikke leuk Nel. Nou, ik dank je heel erg voor het ons te woord staan vanmiddag. En um, nou ja, of het nou regent of niet regent. Delen, daar ga je gewoon de deur voor uit. Daar ga je voor de deur uit, ja. Oké, okay, nou, fijne middag en ja, ik zou zeggen dankjewel. tot zaterdag. Ja, dag. Dag. Artiest in het Licht. Ja, en het is vandaag zijn uh, geboortedag. Het is maar fijn. Dat das zu mir gehört.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 30 augustus 1949 is dus intussen uh, uh, 68 jaar geworden. Peter Mafia, oorspronkelijke naam is Peter Alexander Makai. En het is een, uh, dat staat tenminste zo op uh, internet, het is een in Roemenië geboren volksduitser. Nou, zijn er ook niet volksduitsers dan? Dat... <laughs> Dat weet ik even niet hoor. Volkswagens, Volks Volkswagens, Volksduitsers. Volks ja, dat kan toch. Dat nou, dus. oké. Okay, in ieder geval, uh, hij is 68 geworden vandaag. En we draaien gelijk zijn aller, allergrootste dit. Volgens mij ook zo'n beetje de enige. Uh, tenminste in Nederland. Uh, Peter Maffaij dus. En het nummer uh, dat heette Doei. Doei. We hebben er nog één. Want ook John Phillips, dat is de man die ooit deel uitmaakte van de mama's en de papa's. Die, die is ook jarig. Volgens mij, nou ja, hij is een jaar, Hij is al een tijdje dood ook trouwens. Geboren in 1933, ook op 30 augustus. En we gaan niet iets draaien van de mama's en de papa's, maar iets van hemzelf. En dat klinkt als volgt. Artiest. In het licht. Het liedje heet Topanga Canyon. Sometimes I drive out to Topanga and I park my car in. Sand. watching and waiting for a pickup from my man. Then maybe down to farmer's market, people, they're working in the I'm uh... Can be John Phillips, de man die uh, ooit deel uitmaakte... van de mama's en de papa's. Uh, 1933 werd hij geloof ik geboren. Ik had even geen tijd om dat allemaal op te zoeken... maar dat hoort u dan nog wel. In ieder geval, uh, hij is wel, het was, is wel zijn geboortedag vandaag. Hij is ook al in een tijdje dood. Maar dit uh, is leuk. We gaan naar uh, het NOS-journaal van uh, 1 uur. Met een klein stukje Jethro Tull en boeré...